Wij beginnen de les 14 van Pri Etz Chaim. pagina 4, de, de regel tien. Wij beginnen een nieuwe perk. Shara tvilla per Gimel. De poort van het gebed. De derde perk. De derde paragraaf. De reichel elf. In januari lat menaar Nu da maasje amrura Thila Tchila, noel, menael, menael, menael, shell, yamin. velo ik a ik Punt. Let nog over de handelingen die men moet verrichten, ook bij het, dus zoals we begonnen waren daarover, oh, oh, uh, bij het aankleiden, en bij het uh, doen, aandoen van schoenen, alles, nog een keer, alles is, moet doordrongen zijn, door uh, het bewustzijn, door de verbondenheid, met de geestelijke werelden. De mens is zon, zeer aanpien en noekwa, en uh, die verbindt zichzelf met het hogere, en daarmee uh, verkrijgt hij de vrijheid, de vrije wil. Alleen Israël, uh, bij uitstek, heeft, dat werkelijk aan Israël is, dat werkelijk de vrije wil is gegeven. De volkeren ter wereld, die doen alleen maar de wil van Hashem. Gewoon, ze kunnen geen stap nemen zonder de wil van Hashem te, te doen. Ze zijn net als marionetten, net als poppetjes die doen precies wat Hashem zegt. Ja, zelfs wanneer zij ook, wanneer zij klappen uitdelen aan Israël, is het alleen maar Hashem doet het ten behoeve van Israël? Want alleen ten behoeve van Israël betekent de, de wens om te geven in de mens. Oftewel ook de wens om te geven, de wens om te ontvangen om willen van het geven. Dat is, dat is hetzelfde, alleen de uh, uh, gevorderde wens om uh, te geven. Alleen daarvoor, alleen die bleven kregen de vrijheid. Maar de wens om te ontvangen voor zichzelf blijft altijd uh, in slavernij en doet precies wat Hashem van hem wil. Letop. Yanny, let op. In janneelat minaalaim de kwestie van het aandoen van schoenen. Nou da, het is bekend. Maar Amrur Wat de Torah geleerd hadden gezegd. En zij hadden gezegd, zij hadden een regel gegeven hoe de mens, hoe een mens, van, een mens van Israël moet de schoenen aandoen. Ook dat heeft een zeer speciale orde. Tchila, Noel, Menael, Menael, Shel Yamin. Eerst, laat hem de rechter schoen aandoen. Velo, ik als Maar niet, maar hem niet vastbinden. Dus laat eerst moet je dan de rechter schoen aandoen, maar hem niet, zal hem niet, laat hem niet vastbinden. De schoenveters niet vastbinden. Kijk nou hoe geweldig wat het helemaal overeenkomt met de wetten van het heelal. We min schil en vervolgens laat hem uh, de linkerschoen aandoen, maar, en, hem, maar hem niet, maar deze niet, vastbinden, dan heb je dus rechts en links, rechterschoen en linkerschoen, heeft die aangedaan, zonder hen vast te binden. Let op, het is bijzonder belangrijk, om dat te doen op deze manier, natuurlijk geestelijk, maar, uh, in ieder geval, zelfs, wanneer men dat doet, weet men niet van vergeten, zal men stap voor stap, eh, niet weten meer wat vergeten betekent, wat vergeten van dingen betekent, want men is bewust met wat, wat, wat van wat men doet, en eh, men brengt dat in, in overeenkomst, met de weten van het heelal. kosher shel yamin, kosher shel smol en vervolgens, let op, bindt bind hij zijn rechterschoen vast, of laat hem de rechterschoen vastbinden. En vervolgens, laat hem de linkerschoen vastbinden, enzovoort. Twaalf na de punt. Vim enke sharim tadbertin bene alaim, ina all shal yamint chila wacharkach shal smolpelt. Vim enke sharim bene en als de schoonen geen uh, uh, schoonväters hebben. Zo'n so model, dat er geen schoenveters zijn. In al-jaliamint laat hem eerst de rechter schoen aandoen en vervolgens de linker. Schoen. Dertien. Na de punt. Vakawanaba ze, ki laulama bina hi ha et zon bina. Banea, let op, en nu gaat u ons vertellen wat dat betekent en waarom moet men dat doen. En wanneer jij dat doet, als je dat gaat doen, dat jij moet eraan denken wat er gebeurt daarmee, wat er in het geestelijke gebeurt. En daardoor ga je dan je in overeenstemming brengen met het hogere en dan zelfs bij het aandoen van de schoenen, Ga je de wil de wens de wil van Hashem vol, volbrengen, ga je je verbinden met het, met het hogere. En daardoor leef je in het eeuwigheid in de eeuwigheid. Zelfs wanneer je de schoenen aandoet. doet. Welke en de zin daarvan is, de intentie daarvan is. Dat altijd, omdat de bina altijd doet de schoenen aan, aan, aan bij, haar, bij de zoon haar kinderen. Ja, net zoals een ma, een moeder uh, doet de schoenen aan bij haar bij haar Kleintjes. Peutertjes. Zo doet ook de Bina altijd bij de Zon. En ook precies, en wij zijn een product van de Zon. De Zon zijn onze vader en moeder. Daarom precies hetzelfde gebeurt het aan ons wanneer wij dat doen. Maar wel met de kavana, dat wij weten waar het over gaat. 14 na de eerste punt. Weze huinjan kanesher jaircano al gozla ve yirachev yirachev. Kihima sima otam tachet knafe. Weze huinjan, dat is the question van soos dit geskryf is dat kanesher jaircano soos en die adeler die maak te zien. Uh, zijn nest Al-Goslav over zijn, over haar, maar wij zeggen hier in het de, in Debreus, over zijn uh, kuikentjes blijft hij scheren. Dat hebben we ook in de zoger geleerd. Kihi, want zij, binnen, ja, dit dus wordt net vergeleken met de vrouwelijke moeder uh, Adelaar, die dus scheert over haar kuikentjes, beschermt hen, zij. Die hier, ma sima otam dag het knapvegen, want zij plaatst hen, die kuikentjes dag het knapvegen, onder haar vleugels. Punt 14 na de laatste punt. Vezehualavu, schachit son, vijftin, schelabina. Anikra, chashmal, ki chashmal, gematria, malbush. Kanal, babirkat, malbish, arumim. We say who, and that is Hamalbusha. Heit son Shelebina. That is the outwendige bekleiding van die bina. The 15 Hanikra Hashmal welke like bekleiding heit Hashmal. Ki Hashmal gematria Malbush want die woord Hashmal heet gematria. Die getalwaarde daarvan is Malbush. Net zoals bekleiding kanal, Babir kat zoals het boven gezegd was in de zegening: Hij die bekleedt, de arme bekleedt, punt. Ja, maar er is wel, er is wel een verschil tussen uh, wat wij hadden eerst geleerd, de Bekleding van de Bina als ormakief en de bekleding zoals we hier aantreffen, de bekleding van, in de vorm van Hashmail. Let op. Lavush ze 16 mal Bishum Makief et Hazon. En dat Lavush, zoals we dat Lavush zegt die bekleed en omringd de zon. Lekke valopalkardit, we ringen nog, zoals het boven was, Zestien. Want, waltit av, wetach, show, -we vusha ze huinjan or makif. de zeiran pin, kanoda, show, gamken, mina bina o, elecht jons Waar dit aan en vergis je niet. Weet achschof en door het gaan denken, in het Hebreeuws is het, en vergis je niet en het denken. Dus vergis je niet door te denken, kiya lavoesha zei, dat deze bekleding, dus deze bekleding van die, dus, gashmalheid, dat deze bekleding is, uh, the question, at aspect Orma Kief from the Zirvan Pin. Nay, that is not the Orma Kief uh, from the Zirvan Pin. Can Odašu who came here, so said becamed is that. Ook okay, dat, ook okay, Orma Kief is eifendins van de bina. Zie fentje. Amna amalavuša se eien eien Orma Ragu p'chinat lavush or chitsoniyut shela bina, amalbish lezon ahhtim, ne lavush levat, Velophinat or makif. Amnama Lavusha lavush echter deyze lavush, Daisy Beclading Onthoud het woord nog een keer, deze lavouche, een opgenaat ormakief, is niet, is geen, is niet ormakief. Alleen maar, het is alleen maar een bekleding van het uitwendige licht van die Bina. Ham welke uh, welke uitwendige licht. Van de Bina bekleedt ze hier, bekleedt de zon, alleen maar als lavouche, als bekleding. En niet als orma -kief. Dus de bekleding kan zijn als lavouche, als, <laughs> uh, als bekleding. Het kan zijn, dus de Bina kan geven aan de zon een vorm van een bekleding, oftewel bescherming. tegen de klipot. En kan ook op een andere manier, een ander aspect is, dat zij geeft oormakief. Oormakief is het om, het om te groeien. Let op. Oormakief is om aan de zon groeimogelijkheden te, vers, te verstrekken. Ja, om hen groot te brengen enzovoort. Maar deze lavouche uh, als Khashmar is alleen maar om um hen te beschermen, wanneer zij nog kleintjes zijn. Duidelijk. Uh, hoe komt dat? Herinner je nog, dat de Bina eindigt eigenlijk, je soort van de Bina is aan de Chazee van de Zeeranpin. Daar, daar eindigt de Bina. Onder de Chazee, oftewel onder de Chazee, Laten we zeggen, onder de Tabor, daar is geen Bina. Wij we zeggen wel Gazé, omdat uh, natuurlijk weten wij we dat onder de Tabor hebben we nog zelfs uh, het onderste gedeelte van de Tifere. Maar de Bina eindigt aan de Gazé. dus je zot van de Bina eindigt aan de Gaze en daarmee beschermt zij uh, de zon boven de geze. Uh, geeft ze aan hen chassadim, maar hun, haar eigen chassadim, chassadim van de bina, het is niet een gewone chassadim, dat is, dat is van, het, van de gar, chassadim van de gar. Ook geeft ze dat aan boven de chassadim van de zon, zodat zij geen gogma nodig hebben, boven de chassadim hebben ze geen gogma nodig. Zij hebben genoeg aan haar aanwezigheid, van de Bina, zij geeft aan hen, haar Chassadim, en die Chassadim zijn, van de, van de Gar, van het hoofd, krachtige Chassadim, maar, onder de Tabor, of onder de Chassé, zeggen wij, soms door elkaar, daar bevinden zich, de zon zelf, dus de zon, de, Nukwa en de negie van de zeer en pin. En daar straalt alleen maar um, deze uh, lavouche de die als het ware komt, niet het licht oormakief van de bina, maar alleen maar, Zo'n laagje, erg dun laagje van, uh, uit van de bina. Dat beschermt uh, de zon, zoals ik jullie ook had verteld, uh, van buitenkant. Tegen de klipot, want daar is de plaats waar de klipot, de tekorten echt aanwezig zijn, ze spreken van zich. Krachtig zijn, en daar is de plaats waar het gevaar is voor de klipot. Uh, Nechentien. malbush ze hu. Kvarno da. Ke een achiza, ela rak bazon. Achelo Bajima, geweldig wat we leren hier van de Kabbalah zelf, uh, fijne kneepjes, wat uh, kunnen misschien ons ontgaan, bij het lezen van, bij het leren van, uh, het schaïm of het zelf, let op, hoe hij ons dat tussendoor geeft, enorme belangrijke dingen die wij nodig hebben, uit de leersel en de smaak, de betekenis van deze bekleding is, ik no da, dat, omdat het is al bekend, is zei, dat het dat de uitwendige, dat wil zeggen klipot, uh, citra achra, dat het, de uitwendige grepen alleen maar aan de zon. Ach, lobe iema, maar niet aan ima. Aan kunnen ze niet aangrijpen. Punt. Uwa vur twintig juchlu achitsonim sonim leah Hier dat puntje, dat eerste puntje in de regel twintig weghalen als jullie. לְחֵן אַבִּינָא עִי מֵגַנֵּנֶת מֵגַנֵּנֶת מֵגַנֵּנֶת אַלְיֵם וְהִי מָעַשְׁקֵת בְּנֵי הַמִּבְנָה הִצְוִים וּבְנֵי עֵינֵי תִינְחָר צֹנֵן אַלְיתֵי חַשְׁמָל הַשֵּׁם אֲשֶׁר רָרֹא מֻאָד מֵי אַד מֵי Punt. Het op elk woord belangrijk is, want alles wat, wat wij doen, al onze uh, hoop en al onze streven, verwachting, uitkijken ernaar, is om ons te verbinden steeds met de binnen En gereden te worden van de Sidra en groeien naar onze absolute uh, autonomie, zelfstandigheid en vrijheid. En daarom is het hier bijzonder belangrijk om te kijken hoe dat zit, en hoe we dat bereiken door ons gebed, als we het goed, helder, duidelijk weten wat wij we doen in dat gebed. In tegenstelling tot dat, dat uh, heelig volk dat alleen maar met zijn lippen uitspreekt al duizenden jaren en van, vanaf zijn, hun, zijn, hun lippen en naar buiten. En ze begrijpen het niet wat zij ze zeggen en dat helpt niet. Terwijl het is absolu het absolute gereedschap wat aan de mensheid is gegeven in. Eigenlijk alleen aan, het, aan Israël is het gegeven, Uitver, het uitverkoren volk aan hen is het gegeven, en dat moeten we grepen, dat moeten we pakken, en dat gebruiken op, op de juiste wijze. En dat is hier allemaal wat wij leren hier, om een stukje vrijheid steeds te verkrijgen, en dat gebeurt uh, door... Uh, het zoeken en verlangen en doen op de manier dat wij ons met de bina verbinden. Op en op dat de uitwendigen niet in staat zullen zijn om aan hen, aan de zon aan te hechten, aan te zuigen. Lachena Bina hij magenet ma, <laughs> ma, ma alleen hem. Daarom Bina beschermt hen. We hij hem. En zij maakt een scheiding tussen hen. Dus staat bekleedt hen van buiten. Ben achit Ben ou ben lezon dus, te, te, te, tussen wie en wie sta, gaat zij maakt zijn een scheiding tussen de uitwendige, dus de klipoten en tussen de zon. de zon. De zon zijn binnen, als het ware onder haar rok, en daar buiten staan, of onder haar vleugels, en daar buiten zijn de uitwendige. Alle deze Gashmalen zijn, twintig door deze Gashmalen, דוסדור dus deze חשמל без חרם צה"ש, אשרורו מוחת מיוד, וינס לicht. את לicht, דוס, van dat chasmal, מוח מוחת ל atop, at veel minder is dan het licht van de zon. L atop. אמַנְלִיּוֹתָם מִנְגַבִּיןָה hoe kan dat het licht zo minder, minder, veel minder is dan het licht van de zon. Amnam licht jota min habina een koch bachitsonim 22 lachos bachashmal hahu vegam lissibata vijoto maspeket kmo schlichto. Amnam echter Leertaf mina bina, aangezien dat schijnen van het licht dat kaschmal, deze bekleding waarmee de bina beschermt euh, haar kinderen, de zoon. Aangezien het komt van de bina, kijk nou, één korbechizoniem, dan hebben de uitwendige, uitwendige geen kracht om zich aan te hechten aan deze Chashmal 22. We gaan en ook om de reden van zijn avioed, dat voldoende, voldoende, voldoende is, dat mafseket, dat, beter te zeggen, dat scheiding maakt. Zijn avioed, de avioed van, van de Chashmal is toch bijna. Het tweede, tweede, tweede stadium. En dat is wat maakt de scheiding. Want de uitwendigen hebben niets aan deze Awiyoed. Ze hebben geen aangreep, ze kunnen niet aangrepen aan de Awiyoed van het tweede stadium. Van de Bina. interesseert hen niet duidelijk. Van het geven krijgen zij geen, uh, worden zij niet verzadigd, hun lust wordt niet verzadigd. Kijk nou wat geweldig wat wij leren. Wij hebben wel gochma nodig, maar deze gochma die wij ontvangen van de bina, moet, moet altijd bekleed zijn in de chassadim. Dat wolkje chassadim is absoluut noodzakelijk, want anders. Wij zijn zon, wij zijn de wereld, wij behoren bij de wereld, wij behoren bij de zeer en De plaats op waar wij zijn, is de plaats van de klipot. Wij kunnen niet anders, in onze wereld is er niets heiligs. En niet zoals al die religieuzen ons vertellen, Sprookjes. Duidelijk, het heilige moet je aantrekken van de Bina. Dat is wat wij doen. En, en ook, et, ook het licht Gochma trekken wij ook van de Bina. En dat wordt het doorgegeven via de Pin aan de nukwe. Maar dan bekleed in de chassadim. Hier hebben wij absoluut geen heiligheid, geen hond, geen mens ooit had hier op aarde heiligheid intrinsiek in zichzelf. Laat zij die, die, die comediespelers denken dat zij iets heiligs hebben, dat helpt hen niet en dat helpt hun nakomelingen niet en navolgers absoluut niet. Wij hebben niets, wij hebben alles nodig wat wij nodig hebben, maar wat alles wat wij nodig hebben, kunnen wij ontvangen van de hoger. Zo heeft het Hashem gemaakt deze wereld. Want anders, deze wereld, de schepping zou niet kunnen voorbestaan. Dan zou anders, als wij zouden anders zijn, euh, dan zou het geen schepping zijn. De schepping moest geheel en al autonoom zijn. Dat is de schepping. En vanuit zijn eigen laagheid, vanuit zijn eigen wens om te ontvangen voor zichzelf iets wat in de schepper er niet is. Verzoeken, verlangen naar de overeenkomst naar eigenschappen met het hogere, alleen daarin zijn heil te zoeken. En brengen dat hier op aarde, niet ergens in de hemel, hier namals, al deze religieuze komedie die uiteindelijk in onze tijd, uh, uh, zijn eigen gezicht krijgt, zijn, uh, de leugen daarvan, onthuld wordt, langzamerhand aan de wereld, maar het is al onthuld hier op aarde, om de waar, het ware bestaan, uh, te verkiezen voor het ware bestaan, dat niets hier op aarde heilig is. En wij zijn net als zoon hier, zoon heb, hebben, de zoon van het ziel, hebben, het schijnen protectie van gashmal van de bina nodig, en zo ook wij. Hoe? Op dezelfde manier wat hij, wat Eigenlijk wat de Torah geleerden hebben opgemaakt, zoals hij, ze hadden ze opgemaakt, deze Sidur, de hele Sidur, de manier waarop het Gebedenboek, de manier waarop wij deze Hashmael hier ontvangen. Hashmael als bekleding, ormakief, alles wat wij zullen leren, is de manier waarop wij eh, concreet, in concreto, uh, de, de vrijheid zullen we ontvangen.